Premier Rutte heeft in Davos in Zwitserland... een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte twitterde zelfs een foto van die ontmoeting. Rutte heeft bij Iran aangedrongen op een constructieve opstelling... in zaken Syrië. Hij heeft ook zijn zorgen overgebracht over de mensenrechten in Iran. Oppositie naar de Klitschko heeft politieagenten in Oekraïne opgeroepen... om zich aan te sluiten bij de anti-regeringsdemonstranten. Oud-premier Timoshenko riep vanuit haar cel op tot een volksopstand. Klitschko dreigde met een offensief als president Janukovic... morgen niet aan de eisen van de oppositie tegemoet komt. Hij had vanmiddag spoedoverleg met Janukovic... na de dood van enkele demonstranten. Het overleg heeft volgens Klitschko niets opgeleverd. Ajax heeft in de Amsterdam Arena met 3-1 gewonnen van Feyenoord.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 Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 961. Peaceful Radio, twee uur lang nieuw Age muziek hier op je eigen lokale radio van CVM Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. We beginnen met Rick Batier. Dit zijn toch wel weer hele speciale muziek. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.eu.